De tranten manipuleer ze jouw gedachten Doe hun meningen en anderen te verachten Maar rot op en val ik kruip niet voor dat tuin Rot op, val ik bas die blonde nee kui Rot op, val ik kruip niet voor dat tuin Rot op, val ik bas die blonde nee Zolang je met de pest mee huilt, doe je niet verkeerd, mas Met leugens en met lasten gaan ze jou van dood Maak je kunt er niets tegen doen, dan zullen ze jou zetten raken? rot op, valdo! ik blijf niet voor dat duik Rot op, valdo! ik wacht liever dan ik buik Rot op, valdo! ik blijf niet voor dat duik Rot op, valdo! ik wacht val liever dan ik buik Baldo, ik kruip niet voor dat duik op ik wacht liever dan ik buik. God op valdo. ik kruip niet voor dat duik Rot op valdo. ik wacht liever dan ik buik. Met miljoenen euro sturen ze hun propaganda vloot Dit niet denk wordt afgelegd, de eigen mening dood Geld en macht hebben wij gescheven kan wat ons lijkt is ons gelijk en vrijheid. Dus niet land totale controle van de media, industrie, maatschappij kritiek, die dat is geen democratie. Dus rot op, valdood, ik ruf niet voor dat thuis. Rot op, valdood, ik wacht liever dan ik buik Rot op, valdood, ik trouw niet voor dat thuis. Rot op, val dood. ik wacht liever dan ik buik